Eerst een klomp met het NOS-journaal. Russische troepen zijn in de bezette stad Gerson op zoek naar mensen die de stad niet uit willen. Dat zegt het Oekraïnse leger. Rusland eist dat alle mensen uit de stad vertrekken en wil ze naar door Rusland gecontroleerd gebied brengen. Volgens Oekraïne wordt de stad door het Russische leger geplunderd en wordt de infrastructuur verwoest. Het Oekraïnse bestuur van Gerson zei eerder deze week dat er nog zo'n 130.000 mensen in de stad verblijven. De Spaanse politie heeft bij een grote drugsactie 32.000 kilo wiet in beslag genomen. Zo zou gaan om de grootste internationale wietvangst ooit. De drugs hebben een straatwaarde van minstens 64 miljoen euro. Twintig mensen zijn aangehouden. Achter het drugsnetwerk zit volgens de politie een bende die de wiet naar Nederland, Duitsland, Zwitserland en België bracht. De wiet werd ook verkocht aan mensen in Spanje.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 Jordan Bardella is de nieuwe leider van de Franse rechtsradicale partij Rassemblement National. Het is voor het eerst in bijna 50 jaar dat een voorzitter van die partij niet Le Pen heet. De 27-jarige Europarlementariër volgt Marine Le Pen op, die sinds 2011 partijvoorzitter was. De bijna 40 jaar daarvoor bekleedde haar vader die functie. Marine Le Pen gaat zich nu volledig richten op haar werk in het Franse parlement. Bardella wordt gezien als haar vertrouweling. Hij wil doorgaan met het beleid van zijn voorganger. Het weer in het noorden en westen kan een bui vallen. In de rest van het land zo goed als droog bij een graad of 12. Morgen bewolkt en af en toe regen. en Daarbij kan het soms stevig doorwaaien. Het wordt opnieuw zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Hij heeft een geweldig nummer, hè? deze van. Aha, ik word daar nou gewoon vrouwelijk van uh, Ben dus, uh, ja uh, Jazeker. Ja, ja, ja. Aha, dat is zo. Met uh, Take On Me. Eerste plaat naar het nieuws en uh, weer van 4 uh, uur alweer. Ja. We hebben er alweer 2 uur uh, op zitten. Nou, we staan achter met voetbal. Ja. Tegen DWS thuis uh, staat het momenteel uh, 0 tegen 1.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 Uit de jaren tachtig hoor je de, de news Shoes en uh, I Can't Wait. Zo dadelijk gaan we weer naar het uh, toe het slot van de, de wedstrijd van uh, vandaag uh, tegen DSW uit de Zandvoort. En uh, de DWS, moet ik zeggen, DSW. DWS uit de Zandvoort helaas uh, stonden we achter uh, toen we uh, Jan van der Leeden net nog uh, spraken laten. We hopen dat daar uh, verandering in komt zal uh, vlak voor het einde van... Uh,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 In deze plaat wilden we eigenlijk helemaal voor je draaien. Maar dat gaat niet lukken, want er is heel wat gebeurd inmiddels alweer op Duintjesveld. En dat wilde Jan van der Leden vertellen. Nou, kunnen we toch nog een stukje plaat laten horen? We bellen hem nog een keer.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 Don't worry, be happy now. En wij hopen in de studio dat uh, dit ook helpt, uh, daar op voetbalveld. Don't worry, be happy. Uh, ja, een Harry bij jou, Jan. Want uh, ja, er is nog het een en ander gebeurd, hè, sinds we uh, daar net verlaten uh, ja, hebben. Zeker heel wat, het zeker helpt. Is zeker helpt. Uh, DWS uh, heeft zijn tweede man verloren door een rode kaart. De eerste was uh, heel vreemd. Hij werd, de ene speler werd getackled door zijn eigen speler van DWS.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 En net scoort butt ...toen jullie belden in de eerste 2 Uit niet Eind 2. Het is weer einddoelpunt. doelpunt. En het is... Uh, ...het is nu... Uh, ...richting het uh, richting, uh, richting DWS-doel. Ja, dat vermoed ik ook. De druk staat er uh, volop... Uh, ...daar uh, op dat uh, doel. Absoluut. Oké, okay, nou, uh, wat, is, ben, ben. wat is er nu allemaal gaande? Wat horen we wel het een en ander van het publiek ook... Uh, die uh, flink aan het uh, schreeuwen is. Ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Jeffy op Sofjan, 1-2-2. Nou, dat bedoel ik. Dat, ja. dat, uh, dat bedoel ik. <laughs> Geweldig. <laughs> Geweldig, Jan. Ja. In ieder geval ja. hè, al één punt. En nou nog even doorgaan en uh, dan 3-2 uh, ja. dan, uh, dan, uh, uh, ervan maken. Ja, we gaan, we gaan nog even door. Dan nog even is zeker, nou ja, mocht er uh, veranderingen komen, dan horen we het graag van je. Ik en anders.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 White Band. wat een lekkere single oh, en lekker, ja. uh, Let's Go Around Again. Nou, jij houdt al, al het nieuws uh, in de gaten. Ben nou niet alleen één of twee uh, berichten, maar ook een soort. Uh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 Nou gaan we naar Beverwijk, naar Rindel los en, en uh, laten we hopen dat Rindel... Uh...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 Werd die voor geplaatst. Met behulp van de muur... naar hij en de laatste meters... ...van de tiende naar de vijfde plek. Jij hebt dat filmpje ook gezien. En uh, nou, daar vonken vlogen er vanaf van die auto. Ja, die was stoer. Ja, was heel stoer. stoer. En dat, weet je, je hebt, je hebt altijd van die... Uh, ...vroeger bij Top Gear je zo'n bord ...met cool, uh, sub-serial cool, niet cool... Uh, hey, ...dit was sub -sup -sup -sup cool wat hij deed. Ja. Uh, laat zo zeggen, op Antarctica is het niet kouder. En ik, maar, ik, uh, ik zat naar dat filmpje te kijken... Uh,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 Ah uh -huh.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 Ik ben maar je hebt het dan op tv kunnen volgen. En denk van ja, deze was wel uh, eigenlijk. Laat zo zeggen: je hebt sub koel. cool. Dit is Antarctica cool. De kouers, dat kan niet. En de Eskimo heeft het minder koud in zijn zeg maar. <laughs> Dit was wel echt. Hoe hard zal het gegaan zijn?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 naar vijf. Dat is gewoon toch een heel auto's inhalen Ja, nou hadden wij waren op de zeeweg ook iemand die al op 167 zat. En toen werd hij stilgezet door de politieagent. Die vond het niet zo leuk. Maar er is ook een coole politieagent die ze toch achterna Ja, Dan moet je dus ruim over de 200 rijden. Nou, die krijgt van mij zijn resistentie. Gelijk wat ze door. Huppakee, klaar. rendel terug naar Zandvoort. Formule 1.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 dat veld zit natuurlijk heel veel toekomstige Formule 1-coureurs. Die ja. toch allemaal op een gegeven moment gaan kijken: hé, hey, uh, dat wordt de toekomst. Uh, hoewel ik denk wel voor de eerstkomende jaren. Het Formule 1-veld redelijk vaststaat. Um, uh, uh, de oudjes blijven maar doorgaan, die gaan nooit met pensioen. En er zitten natuurlijk best wel naar de onderkant heel veel jongelui. Uh, maar er zitten natuurlijk wel een heleboel daar onderaan te rammelen. Wij willen ook heel graag, we willen ook heel graag. En dat, dat wordt allemaal toch wel een beetje klaargestoomd uh, in die Formule 2. Ja. En, uh, ja, een mooie auto, een mooi veld. Uh, uh, leuke teams hier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 En uh, samen zijn ze de, de twee kleinste uh, team aller tijden, trouwens. Ja, nou, langs, langs, Bij elkaar. Het, is, het is makkelijk voor die twee, want die kunnen eigenlijk uh, constant in elkaars auto overstappen. Volgens mij is ze het zelfs een stoeltje. Dus dat geldt wel heel veel. <lacht> Klopt, 1,65 en uh, 1,63 uh, of oh, zoiets. Ja, dus, ja. Uh, die monteurs hoeven alleen maar stickers over te plakken als ze we, weer uh, aan, aan moeten rijden. Dat is uh, heel makkelijk. Dus, uh, uh, nou. daar zijn niet zoveel aanpassingen. Ja, prachtig die twee. Ik, ik, ik hoop dat ze het uh, goed gaan doen. Ik denk dat uh, Nick een hele mooie aanvulling is, ook voor... Uh,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 lopen slapen. En daar was, was hij toch eigenlijk wel gewoon de derde rijder. Ja. Dus, uh, uh, nou, dat is Rus ook niet nodig, had hij zijn wel in kunnen stoppen. Ja, dus ja, is, nou, ja. Maar, maar ja, we ja. zien dus twee Nederlanders volgend jaar bij de Formule 1 op Zandvoort ja, tijdens de Dutch GP en dat is voor een fantastische Oranjefeest wat we weer gaan krijgen. Maar we ja. weten nog helemaal niet wie daar heen mogen want dat zou afgelopen woensdag bekendgemaakt worden.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 Uh, nee, nee, nee, nee. Ik ga ik, ik zou zeggen, ik ga uh, naar mijn zusje toe. Die heb ik al drie maanden niet gezien. Dan oh. leef hij nog. Dus ik ga maar eens even bij mijn zusje kijken. veel goed man. Weet ja. je volgende week, dankjewel. <laughs> Rendels, okay. dankjewel ja. fruit uh, Beverwijk inderdaad wekelijks met de Pit Report. All of the nights I spent drowning my day's cranes tend wasting me away. Everything has changed now that I found us and it feels like home. darling.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 En dit is de vrolijke cinema van de maan en sowieso overhoop.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 Nou, we zijn in één keer in de kerk beland. Het gebeurt er al. Het is niet te geloven, <laughs> geloven zeggen. Ja. Laat ik de computer een keer zijn gang gaan. Er <laughs> nou, ja. Je wordt gelijk vraag genomen. Er word, wordt meteen vraag genomen. Ja. Meteen uh, <laughs> Dit is echt uh, ongelooflijk. Uh, dit uh, goed <laughs> kan gebeuren, Benno. Ja, ja, ja het, het, Zeker ja. wel. Naar de voetbalwedstrijd. Ja. is inmiddels uh, ten einde.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 De klapperoos, die kregen de mensen opgespeld. Dus ja, ik heb ook zo'n klapperoos gekregen... van de heren, keurig netjes gekleed. De jeep stond ook voor de deur. Dus weer een goede actie van inderdaad de veteranen hier in Zandvoort. En vorige week werd het tussen de veteranen... in het veteranenteam zelf zeg maar ook al een beetje het dag daarbij te lessen. De burgemeester was er, geloof ik, ook bij. Ja, ja, dat plots. was ja, Oh ja, kijk, Plops. hier Plops. hebben we dat. Ja. Uh, staat een artikel in de, in de krant van deze week. Ja, de burgemeester kreeg de eerste klaproos ja, zelfs. Zo, nou zo is het, zo is het. Die zal inmiddels wel verlept zijn. <laughs> nee, ik was echt, ze zijn van plastic. Op de hoogte is plastic. Er gebeurt helemaal niks mee, ja. nou. Jaren blijft dat goed komt helemaal goed ja het blijft nog jaren ja. goed ik heb hem hier hem heb ik nog op ja nou ja. ja mag weer hoor ja, oké okay. ga je gang ja. En dat had je echt uh, moeten zien hoor. Via www.zfm-live.nl Een dansende de Ben of hier door de studio op ja, van, uh, ZFM. Uh, ik ben hem helemaal bij het Bij deze, ja ik hoor het eigenlijk. Ja, jeetje, Ik kan niemand met zuurstof komen. <laughs> de Doobie Brothers waren dat. En uh, de Long Train Running. Nog twee platen in uh, het laatste uur van Zandvoort op zaterdag. En van die twee, dat is deze van uh, Whitney Houston. En uh, I'm Your Baby Tonight.